Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Storm Benjamin is uitgeraast. Gisteren was vanaf de middag code oranje van kracht langs de kust. En aan het begin van de avond kwamen flinke windstoten aan land... van meer dan 100 km per uur. Toch raakte niemand gewond. Wel zijn schades gemeld aan daken en vielen bomen om. Deze verslaggever van Rijnmond stond bij de Rotterdamse Erasmusbrug... om fietsers die de storm trotseerden te supporten. Kom op, pak door! Je hebt het opgegeven. Ah, van de brug ga ik weer fietsen. moeilijker stuk lopen. Wat een weer hè? <laughs> ja eerlijk. Mijn duwtje in de rug. Kom maar. Zet hem op, zet hem op. Hoe ver moet je nog naar huis? Nee ja, naar de echt. Ik nog wel even bezig. Ja gaan die lopen al heel stuk. Alleen die brug. Kom op, kom op. Hey, kom op. Ja. Steeds meer mensen komen in de problemen doordat ze toeslagen moeten terugbetalen. Dat zeggen het CBS in de Belastingdienst. De overheid vraagt steeds vaker grote bedragen terug van mensen die meer kregen dan waar ze recht op hadden. Soms gebeurt dat per ongeluk en dat kan dan grote gevolgen hebben, zegt de club die slachtoffers vertegenwoordigt. Wij horen ook heel veel van mensen dat ze hier heel erg gestresst van raken, dat ze hier heel veel last van hebben, psychisch, lichamelijk, dat ze het niet meer zien zitten, dat ze helemaal niet meer uh, uh, enveloppen open doen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Meerdere politieke partijen willen dat het toeslagenstelsel op de schop gaat. Maar hoe precies, daar zijn ze nog niet over uit. En een heerlijke avond voor Feyenoord in de Europa League. De Rotterdammers zouden eerst smiddag spelen vanwege Storm Benjamin. Uiteindelijk werd de wedstrijd verplaatst van 7 uur naar 9 uur... om de heftigste windstoten te omzeilen. Tegenstander was Panathinaikos uit Griekenland. Zij kwamen op voorsprong, maar Feyenoord wist de wedstrijd om te draaien. Door de benen, smal doorgelopen, smal breed leggen. Nou, nou, Laren, Laren... Hij heeft er wat poging uh, voor nodig, maar weet het uiteindelijk wel te beslissen om de aangeven van uh, Gijsman. Ja, dat was de 3-1 in de slotfase, zagen we bij Ziggo Sport. Daarmee pakken de Rotterdammers hun eerste drie punten in de Europa League. Dan heb ik het weer voor je, het gaat de komende uren steeds wat minder hard waaien. En daarmee laten we storm Benjamin echt achter ons. Tot de grijze dag, in het noorden en oosten kan een bui vallen. Later vaker droog en dan een graad of 12. ZFM Verkeersinformatie.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 The rainbow you'd never Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer mensen komen in de financiële problemen... doordat ze toeslagen moeten terugbetalen. Het afgelopen jaar moest er bijna 660.000 keer een bedrag worden terugbetaald. Volgens het ministerie is het systeem te ingewikkeld geworden... Politieke partijen hebben deze verkiezingscampagne minder donaties gekregen. In totaal doneerden grote geldschieters dit jaar 3 miljoen euro. Rondom de verkiezingen twee jaar geleden was dat bijna 5,5 miljoen euro. De schade die de storm Benjamin heeft aangericht lijkt mee te vallen. Er waren vooral meldingen van omgevallen bomen en schade aan gevels of daken, maar niet van gewonden. Het wereldwijd nog stevig en verspreid over het land van de buien, pijn gaat of 12. Dit is ZFM.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 Boutez mes doigts Boutez va pas va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 I'm um, the, the music, the music, the music, the music, the music, the music, the music, the music. I'm going to stop the music right now. With a love that's all so tender